Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk, the on-air dance show. D -d dance for FM. Radio I'm Mario C, C M M. The weekend party. The weekend party is now, now, now underway. Holland's number one dance show is on the air. Nightwalk. W Nightwalk en W Nightwalk with a Nightwalk Day party update, show facts and global DJs mixing it up on your Saturday night. And W Nightwalk is uniting the world, uniting the world En dance only on Danceport FM and CFM. The party begins now. Zaterdagavond een bijzondere goede avond. Welkom en leuk erbij met een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Zoals je voor ons gewend bent, blokjes met showbiz nieuws, de partyupdate, nightwalk, 10 en straks vanaf 12 uur nog meer dan onze eigen resident, DJ Mauzo. Een uur lang live in de mix hier op je radio. Vorige week hadden we twee uurtjes uh, alleen maar muziek. Het eerste uurtje hadden we DJ Mauzo, het tweede uurtje hadden we wederom. Eens in dezelfde zoveel tijd, gemiddeld één keer in de maand tegenwoordig. Toka Disco, met uh, de radioshow die hij ook op de, op de donderdagavond heeft op Dance for the Fam. En voor deze zaterdag. Dat deed je dan ook even in de nightwalk. Vorige week, ik was heel erg ziek. Ik ben nooit ziek, maar een of andere vaag virus wat er in Nederland heerst. En daar had ik natuurlijk weer eens last van. De hele week op bed gelegen, kan ik je vertellen. Echt, van boven en van onder de karm Ik zal je alle onzin besparen. In ieder geval, de komende twee uurtjes. Lekkere muziek mix van dance en R&B in de mix op de radio. En hoop, lekkere muziek. En ik kan je vertellen, vorige week had ik eigenlijk helemaal geen tijd om me voor te bereiden En uh, ik had, ja... Uh, yeah in de studio, alle voorbereidingen klaargezet. En wat denk je? Blauw scherm. Blauw scherm, ja. Windows 7 had ik even uitgetest hier in de studio. En uh, ja, er ging wat fout. Ik kreeg een blauw scherm. Kijken of het vandaag wel goed gaat. Komt dan maar voor een usb stickje af. Maar uh, tot nu toe uh, zie ik alles flikker op het scherm, want het systeem uh, heeft natuurlijk al uh, plaatjes klaarstaan. En uh, de plaatjes zijn spontaan verdwenen. Dan zou je denken van waar heeft die man het over? Nou, de muziek. Je gaat er nu naar luisteren. Wat het is, ik heb geen idee, want ik heb een zwart scherm. Ik druk gewoon op play. En dan merk over zelf, wat er uit je luidsprekers komt. CFM Zandvoort, de Nightwalk, tot een nu zijn we bij met het beste van dance en R&B in de mix op de radio. En dan zou je denken, wat een pannenkoekje. je hoort toch gewoon aan de muziek wat het is. Ja, natuurlijk, ook al zie ik een zwart scherm, aan de muziek horen we natuurlijk Alex Cordino met I'm in love, I wanna do it. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance voor de Fam. Zaterdagavond. De NM Snij. De wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Als dus opening worden we Alice Cardino met I'm in love, I wanna do it. En daar achteraan deze fantastische plaat van Martin Agorsi met Soul Jack, de Chocolate Puma remix. En Chocolate Puma, natuurlijk, die zaten hier vroeger op deze stoel. Nee, niet deze stoel gelukkig, maar honderd jaar geleden in het uh, programma Eskimo. Toen we nog in de Watertoren zaten. CFM Zandvoort, The Night Walk. En dat betekent een mix van dance en RB op de radio. En ik heb hem weer vergeten. Vorige week zei ik het al tegen je. Hij had al een nieuwe plaat tezamen met Nelly. Nou, ik heb, weer, uh, ik heb hem weer niet meegenomen. Dus je moet het weer doen met Mahambi, met Bumpy Ride. En ook nog, onderweg, Nelly. En hij had een droom. Just a dream. Maar eerst Mahambi met Bumpy Ride. Cfm, Cfm, CFM's Nightwalk.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 plaat nog steeds licht thuis in mijn studio boven, de eerste etage, op mijn mengtafel. En hij deed samen met Nelly op de nieuwe plaat. Dus vandaar dat we alsnog uh, Nelly ook gedraaid hebben. Met de man Hij had een droom: Just a Dream. Nelly is de laatste hit op dit moment in de Nederlandse hitlijsten. En ze werd even tijd voor iets heel anders. NW Nightwalks, show facts. Showfax. Blok niet over Rihanna. Want Rihanna weet je te vinden. Na zingen, clips opnemen, naar tieten graaien en Playboy afbellen... heeft Rihanna namelijk nog tijd om zich enorm te ergeren aan bloggers. Ze haat hun eigen leven, hun werk, hoe ze eruit zien... en ze zijn niet blij met wie ze zijn geeft hun een goed gevoel om onzin over andere mensen te praten. Mensen waarvan ze denken dat ze nooit in het echt zullen ontmoeten. En dat, ze toevallig, uh, dat zijn dan toevallig de beroemde mensen, de BN'ers. Kijk, dat zijn nog eens teksten. De bloggers denken dat het onmogelijk is dat ze de kans krijgen... om een recht in je gezicht te zeggen. Dus verstoppen ze zich achter hun computer. Altijd zo En daar kan ze dus heel slecht tegen. En uh, Katie loves schoonmama. Het lijkt haast onmogelijk, maar Katy Perry is dikke maatjes met haar schoonmama Barbara Brandt. Naast het schijn klikt het als een dolle tussen Katie en Barbara... omdat ze zich lekker over Russell kunnen babbelen. Hij is een fantastische man, maar zodra hij iets verkeerd doet... hebben Barbara en ik vaak hetzelfde mening. En ze kiest dan ook vaak voor mijn kant. Russel is daar niet altijd blij mee, want hij zit in uh, niet zo te wachten op een echtgenoot En moeder die alles met elkaar gaat delen. Toen Katie met moeder, mijn moeder ontmoette, deed ze heel lief en normaal. Ze is zo nuchter en gemakkelijk in de omgang. En mijn moeder kon het meteen erg goed met haar vinden. Maar ik wil niet dat ze samen een soort team worden. Ik wil niet dat ze samen tegen me ingaan. Nee, dat begrijpen we allemaal. Dat zouden we allemaal niet willen. En ja, meestal uh, schoonmoeders... Het gaat niet samen. Ik, weet niet. ik heb weinig mensen gehoord die, die zeggen van... ik heb een wereldschoonmoeder. Dus, uh, je kan het volgens mij op één hand tellen. En uh, Lady Gaga wil je wat vragen. Dat wil zeggen, als ze vroeger bij haar in de klas hebt gezeten... en ze wil in dat geval niks meer vertellen over, de, uh, meer vertellen over haar verleden... Ze heeft jarenlang hard gewerkt aan de excentrieke imago en dat imago loopt alleen maar deuk op als oude vrienden en klasgenoten te pas en onpas roepen dat ze vroeger helemaal niet zo vreemd was. Sterker nog, ze zag er ze normaal uit, had een hoop vrienden en hoorde bij het populaire groepje van de school. Ze heeft contact opgenomen met ex-vriendjes, vriendinnen en vrienden van vroeger en klasgenoten om oude foto's en beeldmateriaal van ze over te kopen. Ze wil niet dat ze op een dag zomaar in de media verschijnen. Dat zegt de anonieme bron en ze haat dat als er dingen over haar verleden bekend worden gemaakt. ja, Ik weet niet hoe ze het er vroeger uitgezien, maar sommige mensen die, uh, ja, die zagen misschien, vroeger was het misschien een kneus, wat je misschien een bril met grote shampoo glazen... Ja, op een of andere manier ja, hebben mensen er toch moeite. mee. ik bedoel, ja, ik weet niet hoe jij denkt over vroeger. Maar volgens mij zijn er maar weinig mensen die zeggen: ik zag er vroeger echt zo ongelooflijk aantrekkelijk uit. De nee. Het lijkt me niet, maar, maar het zijn natuurlijk uitzonderingen. En uh, James Blond schaakt Pussycat Doll. Naast zijn musicaliteit lijkt er weinig reden om jaloes te zijn op James Blanc. Maar hij lijkt het aangelegd te hebben met een van de Pussycat Dolls. Oude play dat het er is. De bewuste dol is Jessica Sattel. Na James' optreden in een nachtclub in LA zouden ze samen smerig hebben staan zoenen. Ze ontmoetten elkaar direct na zijn optreden en de volken vlogen er meteen vanaf. Alles iemand die het zag gebeuren. James begon gelijk te pimpelen en trakteerde Jessica op drankjes. Hij was duidelijk in de wolken. De getuige in de zoon verder over wat hij zei allemaal gezien heeft. Tegen het eind van de avond en wat drankjes later zaten ze elkaar af te lebberen en waren ze erg handtastelijk. Daarna zijn ze samen weggegaan. Toch wel apart aangezien Jessica ooit geroepen heeft... dat ze James absoluut niet lekker vindt. Maar ja, dranken doet uh, meer dan... Uh, hè? Schijnbaar doet zijn stoer verhaal over militair verleden... wonderen bij de vrouwen, want laten we eerlijk zijn... met een pussycat doll heeft James Bland toch enigszins... boven zijn stand... Een simpele jongen, en dan zo vrouw ja. En uh, Econ zoekt iemand zonder handen. Een bizarre facturen dat mag je toch wel stellen. Voor de videoclip van Hold My Hands, de track die Econ samen met Michael Jackson maakte... zoekt men een persoon zonder handen. Voor een low-budget clip zijn er dus eh, niet alleen tien dansers... enkele koppels en een moeder en dochter die gedoopt willen worden nodig... maar er is ook iemand die zijn of haar handen mist. Volgens regisseur Mark Pillington wordt de clip een spirituele collega Michael... een spirituele collage van Michaels hele oefen. Oefen? Oeuvre. Vertelt aan de hand van visuele muziek van verschillende levensthema's. Nee, we waren erg bang dat het een vage clip zouden worden. Ja, als je denkt, iemand zonder handen. Overigens schijnt Econ's deel al gefilmd te zijn. En we zijn benieuwd, dus als je denkt van, ik heb dat er voor over. Ik hak gewoon mijn handen af. Je komt er waarschijnlijk niet tegen, want dat deel is al opgenomen. CFM Zandt voor het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Terug naar de muziek, want daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. Bruno Mars, Just The Way You Are. Maar dan in een dance -sjasje. Dat nu hier op CMM Zandvoort. En natuurlijk op Dance voor de WM. Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. Holland's number one. Saturday Night Night. Gonna get out. I'm gonna party. Telephone all of my friends. Money's looking good and I'm ready. spend all day polishing my Benz. 'Cause it's. Sad. It's the end of the week and I'm out on the streets trying to find something to get into, get into. Cause I got to get down, down, down, down, down. I can't stay at home. Got to get out and hear me some music. Radio worden muziek van Cuddy Williams. shooting Mooney Love met Saturday, de Alex Cordina Rooney remix. En daarvoor die fantastische plaat van Bruno Mars met Just The Way You Are. Alleen dan in een dancejasje. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. Party Update. De Party Update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande. Nou, Als eerste gaan we even kijken naar de Escape in Amsterdam. Hebben we hebben vanavond zoals elke zaterdagavond Framebusters. In de Escape met niemand meer dan onze eigen... Uh... Ja, kies... Onze Zandvoortse DJ Raimundo, Resident van uh, Escape. En dat doen we vanavond samen met Carlita Lalina. Casisca's on Percussions. Sexy Mr. S on Sex. MCSG. En in Electric at the Lux hebben we Danny. Dat vanavond dus in Escape in Amsterdam. Framebusters. En uh, voor de liefhebbers van R&B. En uh, vanavond in uh, Club Hartje. Hebben we R&B Exclusive. En dat is met... Um, Dwayne Franklin, Urban King Maxwell en DJ Henry X. Een urban feestje, urban exclusive in Club Hartje. En als je denkt, waar ligt dat dan? Dat zit in de korte Leidse dwarsstraat, natuurlijk in Amsterdam. En als je meer houdt van de grotere feestjes vanavond... hebben we in de Heineken Musical Amsterdam Latin Festival 2010. Dat is met Kees Deluxe, Deluxe Kevin Little... Kazaf, Prince Royce, India, Nelson, Freitas en... Kaisha. Dat vanavond is in Heineken Musical. Het duurt tot. Uh, ja, tot 1 uur maar. Amsterdam Latin Festival. Het is vandaag om half 7 begonnen. Dus uh, ja. Het is iets anders. Het is georganiseerd door uh, Pleasure. Samen met First Priority. En ook het eerste Amsterdamse Latin Festival. En vanavond in de Panama hebben we Beautiful Deluxe. Dat is met Ron Carroll uit de USA, Gregor Salto, Brothers in the Boot en Leroy Styles. En in de studio, Charity Jade, Ivan De Niro, Benjamin Rich, MC Rich, Sin City S, Jazz en Captain Black. Dat vanavond in de Panama Beautiful Deluxe. En dat duurt allemaal tot 4 uur in de ochtend. Vanavond in, uh, in Paradiso hebben we Chicks with Skills 3 year anniversary in Paradiso. En dat is met uh, Shindo, Beja, Way and Die en Miss Bunty. Dat vanavond is in de Paradiso Chicks with Skills... 3-year anniversary in Paradiso. En vanavond in uh, The Sand... hebben we de Ultimate Full Moon Party. En dat is met Mainstage Area 1... met Emile Roos... Peter Woods, Jean, de Dick... Spider, Tennis van de Geest... oftewel judo uh, ex judo tegenwoordig DJ... José... en in... Uh, Holland van de Mol Area 2... hebben we... Enrico De Luca, Brian S., Johnny De Mol, Cor Feyneman en Ruben Vitalis. En voor de liefhebbers van uh, Dimitri. Volgens mij al 100 jaar uh, DJ uh, in Nederland en ook verder buiten. Toen ik nog een kleine jongen was, toen draaide hij ook al op de feest. Dus moet je nagaan hoe oud die man is. Vanavond in uh, Trouw Amsterdam. Dimitri all night long en 030303. 03 03. En uh, dat is de verdieping 030303. 03 03. Dat is vanavond natuurlijk Dimitri, bekend van Roxy, All Night Long. En uh, live hebben we Fa, Beth Rednick en uh, Said Under the Talk en 030303. 03 03. Ja, snap je het een beetje? Ik snap er helemaal niks van. Zo staat het op de flyer, dus Dimitri All Night Long, dus vanavond in Trouw Amsterdam. En voor de mensen die gek zijn op het Loveland thema, vanavond Loveland Present Fire. Dat wordt gehouden in de Wester-Unie. En dat is met Marnix, schaamteloos DJ's. Arjuna, Chicks, Duffin en DJ F. Aan elkaar geschreven, er nog nooit van gehoord. In ieder geval, dat vanavond in de Westerunie. Loveland presents Fire. Dan is het niet te hopen dat ze dat uh, letterlijk uh, en figuurlijk doen... want anders uh, heb je toch echt een heel groot probleem. Voor liefhebbers van Techno kan je vanavond, uh, kan je vanavond terecht in um, Patronaat in Haarlem. Daar hebben we hebben TechnoVision en dat is met uh, Lady Ida en Schijfrijders. Natuurlijk nog maar tot 4 uur in de ochtend. TechnoVision dus in het Patronaat in Haarlem. En nog een grote feestje vanavond. Taste dit in uh, Philharmonia. In de Philharmonie. Ja, ik moet je helemaal bekennen. Ik heb er echt nog nooit van gehoord. Ja, ik kom helemaal niet in, uh, in Amsterdam of in Haarlem. Dus in Amsterdam had gezeten, had ik het gekend, maar dit niet. Vanavond Taste dit dus in uh, Philharmonie. En dat is in een lange... Begijnenstraat nummer 11. En dat is vanavond in de main room met Copyright. Eric E., Maggie Bagovic, Alex Cruz uit Zandvoort natuurlijk. Mitch Crown en Jetro Angotta. In area 2 de tech room hebben we Micra Valley, Miss Malera en Warren Fellow. En in area 3 hebben we Classics met Rob Boskamp en Di Fario. Dat vanavond dus in Philharmonie. Taste it. Groot feestje duurt allemaal tot 4 uur in de ochtend en is vanavond om 10 uur begonnen. En vanavond. Vanavond in Stalker hebben we Gevaarlem, Return of the Legend. En dat is met Sven, Just Regular Guys en Tommy Sunshine, New York en Elroy van der Leij. Elroy van der Leij. Dat is vanavond in de Stalker in Haarlem, Gevaarlem, Return of the Legend. En dan moet ik altijd even kijken, anders krijg je natuurlijk een commentaar... of er überhaupt feestjes zijn in, in Zandvoort... Ze zeggen altijd, je zegt nooit iets over Zandvoort. Nou, kan je vertellen, ik heb niks van Zandvoort ontvangen. Dus uh, bij deze, tot zover de feestjes voor uh, vanavond. De feestjes die in Amsterdam in en Haarlem plaatsvinden. Dan gaan we doen met muziek. We dachten van Eddie Amador presents Pepper Mache met Release Yourself, de Eddie Amador Club Mix. Dat nu hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Wem. Iedere zaterdagavond een mix van dance en R&B op je radio. Voor de muziek van uh, Arius met In The Evening. En dat is natuurlijk een remixje. En dan voor Eddie Amador presents Pepper Maché met Release Yourself. En zo wordt het even tijd voor het moment waar je misschien de avond op hebt zitten wachten. Of niet natuurlijk, maar... The Nightwalk Walk 10, wat is er deze week nieuw binnengekomen? En wat staat er deze week op 1 Is het nog steeds dezelfde plaat of hebben we een nieuw nummer 1? Je gaat het nu allemaal horen. This is, this is deze week op nummer 10 nieuw binnengekomen. Bob Sinclair, Future Jean-Paul met TikTok... Op nummer 9, vorige week nog 6, Swedish House Mafia met One. Op nummer 8 blijven staan deze week, Afro Jack Futuring, uh, Eva Simmers met Takeover Control. Op nummer 7, deze week uh, vinden we de hoogste nieuwe binnenkant in de Nightwalk 10, Klax met Catch You Fall. Op nummer 6, een plaatsje gezakt voor de Swedish House Mafia, Fushing Versus Tina Tempa met Miami to Ibiza. Op nummer 5, ook een plaatsje gezakt voor Lissacraft Traydee met Nijnman. Op nummer 4, vorige week nog 7, Tim Burke met Bromans. Hij heeft toch een nieuwe plaat. Die heet ook zo. Ja, iets anders. Maar daar heeft hij een, een dame in laten zingen. En uh, uiteindelijk uh, maak ze gewoon weer een nieuwe plaats. Op nummer 3 deze week blijven staan met extra nummer 1 plaat uit de Nightblok 10. Ricky L. Future Mick met Born Again. De Believeric Soul Mix. En deze week op 2 ook een ex-nummer 1 plaatje. Bruno Mars met Just The Way You Are. En dat betekent dat we de nummer 1 in de Nightwalk 10 ook vorige week hadden. Fantastische plaat. Hij wordt helemaal grijs gedraaid. Dat is Duck Sauce, oftewel A-Track en Armand van Helden. Met Barbara Streisand. Dat nu op je radio. Duck Sauce met Barbara Streisand. De nummer 1 in de Nightwalk 10. Barbara Streisand. The Nightwalk 10. Number 1.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 For Streisand.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 Ja, het is een lekkere plaat. Ik moet eerlijk bekennen, ik mag mijn eigen mening niet tonen. Maar ik vind het een fantastische plaat. En nou ja, met mij deelt de half Nederland die mening, want hij staat hier voor niks op nummer 1 in de ook ten En natuurlijk van al die anderen in het lijst. Doug Barbara, Strizer, terwijl A-Track en Armin van Helden. Armand van Helden moet ik zeggen. Ik zeg iedere keer Armin, maar Armin van Buur is iemand heel anders. In ieder geval, zo kwam ook er naar het eerste gedeelte van de Nightwalk. We gaan nog even muziek draaien. En dan vanaf 12 uur is het tijd voor niemand minder dan onze eigen resident DJ Mou. Zo'n lang live in de mix met het beste van dance in de mix. Maar is nog even lekkere muziek. Ik dacht, deze plaat, ik hoorde hem een paar keer. En ik denk van, ik vind het best leuk. Het is geen wereldplaat, maar het is een beetje zoals Yolanda Be Cool met de uh, Know Speak Americano. Daar hebben ze heel veel variaties van gemaakt, die twee heren uit Utrecht. En nu is het uh, Dirty Jokers met... Uh, ja, dat nummer van... Uh, hoe heet die man? Manders. Tom Manders of zoiets. In ieder geval twee motten in mijn oude jas. En dan nu in een dancejasje. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van 12 uur. 106.9 ZFM ZFM Er wonen twee motten. Oude jas. En die twee modden. Die wonen daar pas. Je raakt gewoon weg van je stuk. Als je het ziet dat pril geluk. Hij vreet mijn hele jas yes kapot. Alleen voor haar die dot van hem, mod. Dot dot van een mod. Er wonen twee modden. In mijn oude jas. En die twee modden. niet kwalijk dat ik even onderbreek. Maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Er wonen twee. In mijn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 Don't you want my shirt? Won't you